Assad dat stelt dat de crisis moet worden opgelost door Syriërs zonder buitenlandse interventie. En verder noemt hij het bestrijden van het terrorisme de beslissende voorwaarde voor vrede. Het Vaticaan heeft niet laten weten wat de reactie van de paus op de brief is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, gaat vanaf 1 januari opnieuw vredesbesprekingen voeren met premier Netanyahu van Israël en de Palestijnse president Abbas. Kerry sprak de laatste tijd al vaker met de politieke leiders. Hij gaat onder meer inventariseren hoe het er nu voor staat met de onderhandelingen tussen beiden... Duizenden mensen proberen weg te komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vooral moslims willen het land uit... vanwege het geweld tussen christelijke en islamitische milities. Buurlanden evacueren hun burgers uit het land. Het geweld houdt aan, ondanks de komst van Franse vredestroepen. Deze maand zijn alleen in de hoofdstad Bangui... al meer dan duizend doden gevallen. Volgens de VN zijn deze maand 800.000 mensen op de vlucht geslagen... In Moskou is de vertoning van een documentaire over de Russische punkband Pussy Riot verboden door de autoriteiten, meldt de New York Times. Het Moskouse theater waar de film zou draaien kreeg zaterdagmiddag van het ministerie van Cultuur te horen dat de directeuren zouden worden ontslagen als de film zou worden vertoond. Theater wordt gefinancierd door de staat. Twee leden van de punkband waarover de documentaire gaat zijn deze week vrijgelaten door de Russische autoriteiten. In Wolvenga hebben onbekenden een geldautomaat opgeblazen bij een supermarkt. De gevel van het gebouw is beschadigd en de omgeving is door de politie afgezet. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak aan de markt. Bij een schietpartij in Montgomery in Alabama... is de Amerikaanse rapper Dobie om het leven gekomen. Hij werd op klaarlichte dag samen met een andere man doodgeschoten in een bar. Zes anderen liepen schotwonden op. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.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 Anderen protesteerden tegen de genetische manipulatie van voedsel. Ook gisteren waren de demonstranten bij Obamas vakantiehuis. Toen waren het antiglobalisten die demonstreerden tegen handelsverdragen. Die zijn volgens hem bedoeld om multinationals te bevoordelen. In het dolfinarium in Harderwijk is kort na middernacht een tuimelaardolfijn geboren. Dat is uniek in de winter. In Harderwijk is dat nog nooit gebeurd, meldt het dolfinarium. Normaal gesproken planten dolfijnen zich in de zomer voort. De draagtijd van een tuimelaardolfijn is 12 maanden. Dus worden de meeste dolfijnen ook in de zomer geboren. Het weer. Geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. En alleen in het noordelijk kustgebied mogelijk nog een bui. Het wordt een graad of zeven. Morgen gaat het weer regenen en stevig waaien. En dan wordt het ook ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Wim Eikelboom. Een hele goede morgen. Met mijn gast van vanochtend deel ik een ervaring die ik eigenlijk nog niet eerder had meegemaakt. Namelijk twee jaar geleden in een boekhandel. Daar stond ik, ik struinde langs de schappen op zoek naar een boek voor mijn zomervakantie. Ik pak een boek met de titel, ik heb hem hier bij me, De Tovenaar en de Dominee. Op die rug, ja dan zie je die titel en denk je, die moet ik eens even inkijken. Naast me staat een man die zegt, dat is een heel goed boek en ik kijk op de achterflap en ik kijk naar die man... en ik zie een overeenkomst tussen de foto op die achterflap... en die man die naast me staat, staat de schrijver naast me... die er getuige van is dat ik zijn boek uit het schap pak. Herinnert u zich toch dit moment? Glashelder, Glashelder, bestaat toeval... Nou ja, het, het was een heel gek moment. Dat kan ik wel vertellen. Of stond u daar heel bewust om te kijken van... Wat, voor, wat zijn het nou voor mensen die mijn boek kopen? Daar verdenk ik u misschien ook wel een heel klein beetje van. Nou, daar mag u best van verdenken. En uiteraard, als je boek daar ligt, dan kijk je wel even om je heen. Ik was er niet op uit trouwens. Dat moet ik dan wel weer zeggen. Ja. Nou, de man die je hoort is Henk Vreekamp. Hij was de schrijver van dit boek. En niet alleen van dit boek. De boek met de titel De Tovenaar en de Dominee. Maar nog twee andere boeken. Die heb ik hier voor me liggen. En als je ze op een stapel legt, nou, dan is het eh, toch zeker 20 centimeter. Uh, de, titel, de andere titel van het boek is Zwijgen bij volle maan. En zijn meest recente boek als Vrija zich laat zien. Het zijn stuk voor stuk boeken met een titel... waarin iets mysterieus doorklinkt, iets mythologisch doorklinkt. En het zijn boeken die eigenlijk wandelend ontstaan zijn. Het zijn eigenlijk wandelboeken. Boeken. Maar niet gewoon maar wandelboeken waarin je uitleg krijgt over routes. Maar boeken eh, waarin de schrijver op zoek, op zoek ging naar sporen van eh, christendom, jodendom en van heidendom op de Veluwe. Alle boeken spelen zich af op de Veluwe. En eh, ze leveren genoeg stof op om het komend uur eens over door te praten. En daarom zit u hier, Henk Vreekamp. Van harte welkom. Dank u. U, u doorkruiste oh. kilometers lang de Veluwe en raakte in de ban... Van, uh, van die sporen, van die wortels, van uw eigen wortels... en van Joodse wortels en van Heidense wortels. Um, een wandelende dominee. Kent u die veduwe inmiddels uh, helemaal op uw duimpje? Nou... nou, ik weet er wel behoorlijk van. Dat kan ik wel zeggen. Want alleen door wandelen ontdek je je land waarvan je stamt. In alle seizoenen. In weer en wind. Noord, zuid, oost, west. En hoe hoog ben ik nu tijdens deze wandeling. Waar zijn mensen gewonnen? Waarom zijn ze hier gaan wonen? De basis van het Veluwse landschap is door de ijstijd uh, gevormd. Uh, die prachtige heuvels en die afwisseling. En dan ontdek je gaandeweg, al wandelende, het land uh, waar je vandaan komt. Ja. En gaat u dan zich eerst helemaal verdiepen in het landschap... en dan wandelen, of gaat dat anders? Dat u dat landschap gewoon op u zich laat inwerken? Nou, dat uh, werkt op elkaar in. Ik moet wel zeggen, de, het beslissende moment... het begin van deze wandeling was toch wel dat ik naar buiten moest en dat de boeken even achter moesten blijven. Ik ben een studiemens en uh, het was even genoeg. De emmer liep over met lezen en studeren. En op een maandagochtend was het zover naar buiten jij. Eerst heb je niet door wat er precies aan de hand is. Wandelen is natuurlijk heel gezond, dus er is niks mis mee. Maar gaandeweg en daar kwamen de boeken dan ook weer bij te pas... gaandeweg ontdekte ik uh, waar die wandeling mee te maken had. Ik was predikant voor kerk in Israël. Ook contact met joden. Joden stellen mij als christen vragen. Nogal insnijdende vragen gezien de geschiedenis. En blijkbaar hebben die vragen mij teruggedreven in mijn geschiedenis... als christen. Maar vooral wat er voor was. Ik moest eigenlijk in mijn nieuwsgierigheid, weten wie ik was in mijn verre voorouders... voordat de eerste christelijke zendeling op de Veluwe was gearriveerd. Nou, dat was een openbaring. Maar het was eigenlijk een beetje therapeutisch wandelen. Ja, daar is ook niks op tegen, denk ik. Kijk, wandelen is gezond, zei ik al. Het is ook, en dat is geen germanisme, staat in de Grote verdalen, wandelen is verwandelen, is veranderen al wandelend verander je. Je bent nooit dezelfde naamwandeling als daarvoor. Dus ja, therapeutisch, tuurlijk. Maar ook uh, wat de inhoud betreft... als het gaat over het christelijk geloof. Hm. Dus die route van de Jood stelt mij de vraag... wie ben je als christen? Ik moest het antwoord opnieuw zoeken... in dat eerste begin, in die oertijd. Kijk, uh, de Veluwe is een deel van Noord-Europa... We noemen dat uh, van oud dus een heidensgebied. Overigens is heidens een mooi woord. Betekent de mens die van de heide komt, van het platteland, de boer, de boerin. Het is dus geen scheldwoord. Uh, ik, ik probeer ook die authentieke betekenis op het spoor te komen. Het platteland, wandelen. Maar wat Bo wel die associatie heeft. Hè, de heiden, dan denken wij aan iemand in een berenvel die uh, om een boom danst. <laughs> ja... In de Ja, oké, okay, is goed. Ja. Dat, maar dat, dat heeft iets van... Uh, je er wel erg snel van afmaken. Hè? Dat, is een, uh, dat is eigenlijk een vooroordeel. Zo van, dan hebben we dat gehad. Bij mij ging het de andere kant op. Ik moest kennis maken met de heiden. Toen, maar ook de heiden in mezelf. En dat is dus de, de Germaan. De, de Noord-Europa. Germaans betekent... je hoort tot het Gemaanse taalgebied. Hè, dat is in Noord-Europa. En ik moest ontdekken wie ik dus was in die tijd... voordat de God van Israël in deze kontrijen kwam... door middel van zendelingen, missionarissen. Ja, daar kon ik heel veel van te weten komen, veel meer dan ik dacht. Met name dus, de, u noemt het woord al, de mythologie. De oerverhalen. Kijk, als ik op het gymnasium zit... dan krijg ik van alles te horen over Griekse, Romeinse goden en godinnen... Prima. Allemaal het zuiden. Andere cultuur, ander klimaat. Ik kreeg niks te horen over mijn eigen mythologie. Achteral begrijp ik dat wel een beetje. Omdat in de jaren 50 en 60 dat ik op het gymnasium zat... natuurlijk de schaduw, de donkere schaduw van de nazi's nog over Europa lag. Die het Germaanse op een natuurlijk een vreselijke manier in hun ideologie hadden ingepast... dus die mythe hadden misbruikt. Ja. Dus daar lag het taboe over. Maar achteraf breedt ons dat toch op, want ik vind, je moet erop afgaan. Je moet dus het ontdekken, je moet er doorheen stoten... je moet weten wat ligt daaronder en wat ligt erachter. En dat gebeurde tijdens die wandelingen. De Veluwe staat dan als deel voor het grote geheel van Noord-Europa... en dan, zoals u net zegt, thuis natuurlijk weer de boeken... Want ja, dat, uh, die gaan opnieuw open. En hoe gingen ze open? Ja. Echt verbazingwekkend. Het christendom kreeg voor mij een uh, extra dimensie... doordat ik uh, ontdekte waar dat begonnen was en hoe dat, hoe dat begonnen was. Kijk, je groeit op als christen. Ik ben op, in ik opgegroeid bij de kerk. Als kind, je gaat naar de kerk, je hebt je vragen... maar de basis van het christendom dat is toch min of meer vanzelfsprekend. Toen kwam in mijn leven het Jodendom binnen. De rechtstreeks ontmoeten met het Jodendom. Oogcontact met Joden in Nederland, in Israël. Die hele wereld die zij vertegenwoordigen. Die hele geschiedenis die zij vertegenwoordigen. En niet te vergeten de herontdekking dat uh, Jezus Jood is. Dus niet uit Europa komt, niet van ons is... Wij kennen hem niet van huis uit. We moeten hem niet doen als wat vanzelfsprekend is. Hij is een vreemdeling. Hij komt uit een ander, ander deel van deze wereld... en staat in de traditie van Abram en van de verkiezing van Israël. Dat is één. Nou, aan de andere kant... Waar ontmoet nu het evangelie jou? Waar komt het nou binnen? Hoe komt het binnen? Nou, die wereld waar het binnenkomt... dat Heidense, dat Noord-Europese... dat was de fascinatie... Ja. Van de ontdekking. Ja. Wat was nou die, die, de meest fascinerende plek op de Veluwe... waar u zo rondstruinde en dat allemaal op u in liet werken? Vele plekken. Ik, uh, het Kootwijk Zand springt er wel uit. Dat is een soort mini-Sahara, hè? Ja, dat is Bij een mini-Sahara. Ja. Dat moet je ontdekken. Dat kan ik iedereen aanraden. <laughs> je, je ogen staan groot van verbazing als je daar wandelt. De grootste zandverstuiving van West-Europa, midden op de Veluwe... En met inderdaad een mini woestijnklimaat. Maar wat ook heel bijzonder is... onder die, die, die, die stuifzandlaag... ligt een verscholen dorp. Daar heeft ooit een dorp uh, was daar. En dat is later... zijn de mensen weggetrokken door de grote droogte. Met andere woorden, je staat ook op de bodem van je voorgeslacht. En... Uh, Daaronder het zand ligt dat dorp nog. De, de, ja, de, de, ja de, het de is de opgegraven in de, de, de, de jaren zeventig ja. van de twintigste eeuw. Prachtig in kaart gebracht. Uh, professor Heidegger heeft een dissertatie over geschreven. Je weet niet wat je ziet. Dat je dus op zo'n zo velus gebied... dat je ineens een, een hele dik boek uh, voor ogen krijgt... waarin staat, nou dit ligt allemaal hier onder het zand. Een ja. heel complete dorp. Met een cultuur natuurlijk. En, en het, het een van de interessante dingen is... We weten niet precies of ze nog heidenen waren of al christen. Het was net in die tijd, tussen 750 en 1000, dat Lebuïnes kwam. Ja, waren ze nou al gedoopt of waren ze nog uh, de beleiders van Wodan en Thor en Freya? Maar ik stel me zo voor, dan loopt u daar over dat zand... en dan mijmert u over dit soort vragen. Ja. Zo gaat die, dat. Die dienen zich aan. Ja. Je kunt er ook verdwalen nog. Hè? Dus je kunt daar als mens zo heel klein door die grootse natuurwandelen en de gedachten die dienen zich aan. Van, kijk, op locatie zijn, dat is voor mij uh, essentieel geworden. Ik moet de plek voelen. Ik moet daar lopen, ik moet de wind voelen. In het Kootenke Zand doe ik ook de schoenen van mijn voeten. Het is ook een soort heilige grond. En je wandelt door die zee, want die wind die maakt golfjes. En die, die golfjes, dat zijn zandgolfjes. Daar dienen die vragen zich aan. Ja. Daar, daar wordt het opgeroepen, het ja. verleden. Mooi, een mijmerende dominee op het Kootwijkersand. Nou, straks meer. Eerst muziek om heerlijk wakker bij te worden van Five Fans, You and I. Voy fans en Bonnie Raid zingen You and I. De wortels van deze, de wortels van deze zanger die liggen in Noord-Ierland. Hij is zoon van een dominee. En ik zeg dit omdat ik hier aan tafel zit met Henk Vreekamp, mijn gast van deze. Dit is de zondag. Niet een zoon van een dominee, maar zelf een dominee. En altijd weer geïnteresseerd in de vraag, waar liggen je wortels? Wat is de grond waar je bent opgegroeid? Want dat zegt veel over wie je zelf bent. De grond waar u bent opgegroeid was Veluze grond. Een beetje randveluwe, hoevelaken. Kennen we vooral van Knooppunt, hoevelaken aan de A28. Nou, ja, dat, is, uh, dat ja? is natuurlijk modern van deze dat tijd. Dat is van deze tijd. Maar hoe zag het er vroeger uit? Want u heeft zich daarin <coughs> verdiept in die grond waar u vandaan kwam. Nou, in mijn uh, schooljaren, lagere school, was Hoevelaken een lintdorp. Met allemaal weilanden links en rechts. Overigens, Hoevelaken ben ik geboren, maar mijn vogelslacht, heel veel komt van, uh, van de Veluwe verderop tot in Epen, waar ik woon. Voorgslacht van mijn moeder ontdekt. Ja, het is het land waar ik dus nooit van loskom. Ik ken alle 64 grootouders van mijn bed, overgrootouders bij naam. Om maar nooit iets te noemen. En veel plekken waar ze gewoond hebben, boerderijen die er nog staan. Ja, waarom die wortels? Ja. Omdat dat uh, letterlijk de basis is van het mens zijn. Zoals een boom wortels heeft in de grond. Zo wandelt een mens, een wandelende boom... Is een mens, wordt die mee vergeleken. En dus, uh, grond onder de voeten. Ik ben een theoloog, een boekenmens. En toen kwam de grote ontdekking van... jij moet uh, gaan wandelen, je moet contact hebben met de aarde, met de grond. Dat is trouwens ook helemaal bijbels. Hè? In de begin schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het verder alleen maar over de aarde in Genesis 1. De hemel is de verborgen kant van de schepping. Dus die aarde onder je voeten, dat is jouw plek... Dat is jouw geschiedenis, daar speelt het zich allemaal af. Ja. En die geschiedenis van u die speelt zich dan af in Hoevelaker. Heeft u één van uw drie boeken aangeweid, De Tovenaar en de Dominee, waarin u dat met name uitwerkt. Um, wat bent u te weten gekomen over uw voorgeslacht? Um, nou, in dat boek De Tover en de Dominee, over mijn overgrootvader, dat die witte muizen kon toveren. Witte muizen. Ja, witte muizen. Het waren altijd witte muizen. En die kwamen, las ik in dit boek, uit zijn mond. Die kwamen uit zijn mond. Dan lag hij stil op de grond. Dan moest je hem ook laten liggen. Totdat dat muisje, dat was er dan één in dit geval... die trippelde rond en die kwam weer terug in zijn mond... en dan kwam hij weer bij. Overigens kon hij meer, want hij kon ook vanaf de hield... dat is de houten vloer boven de koeien... op de deel, op ja. de boerderij, kon ja. hij ook witte muizen zo over de deel laten lopen. Dus ja, het was een tovenaar. Maar u zegt het van, zo was het ook gewoon. Zo was het, zo hebben mensen het gezien. En daar ja, heeft u meerdere bronnen voor. Want ik ben journalist en dan zeg je altijd, hoeveel bronnen heeft u? U had genoeg bronnen om stellig te kunnen zeggen... hij was echt een tovenaar die iets met witte muizen kon. Nou, ten eerste had ik de mondelingenoverlevering. Als kind hoorde ik, het was een lastige man. Een driftige man, een echte vreekamp. Die hebben dat in hun genen. Maar... Het woord tovenaar viel nooit. En dat kwam van, en nu kom ik echt op uw vak als journalist... dat kwam van het Instituut, Onverdachte instelling. Uh, Voskuilen, noem maar op. En er was een meneer Engelbert Heupers... die ging op zijn fiets in de jaren zestig van de twintigste eeuw... de Gelderse verleid door... om boeren en boerin aan de praat te krijgen... om die oude verhalen van vroeger op te schrijven. Er zijn drie kloeke delen geworden... uitgegeven door het Instituut. Ik kijk in het register, Vreekamp... Ja, dan is het gebeurd. Dan ja. zie je de naam van je overgrootvader. En dus, dat is toch wel een onverdachte bron. Ja. En was hij een soort dorpsmagier? Ja, dat is ingewikkeld. Kijk, dan kom ik op een volgend punt. Heeft het dorp het geweten? Heeft met name de kerk het geweten? Want die was trouw kerkganger. Hij was gewoon een gelovig mens. Die dan ja, hij heeft beleidenis gedaan, in de kerk getrouwd. En heeft de dominee nou geweten in wat voor magisch universum noemen we dat... Mijn overgrootvader leefde. Da daar raak ik een heel uh, gevoelig punt. Aan de ene kant het, noem ik het, het volksgeloof. Hè? De, de, de wereld waarin het, de do het dorp leeft vanouds. En aan de andere kant het christendom en de kerk wat daar binnenkomt. En hoe ligt die relatie? Als je protestant bent, dan ben je erop tegen. Dan zeg je bijgeloof, afgoderij, mag niet. Ben je rooms katholiek dan heb je meer bruggen. Dan gaat de kerk meer in op dat volksgeloof. De priester is ook exorcist, die kan ook demonen uitdrijven. Dus, maar protestantisme is daar heel stijl en heel afwerend in. En laat de mensen dan ook misschien wel in de kou staan. Maar mijn grootvader, die toverde witte muizen, waarvan ik dan denk achteraf, ja, in de armoede, in de ellende waarin mensen leefden, in het veengebied. Het was een kwestie van overleven. Hij kon iets wat anderen niet konden. En dat had ook te maken met overleven. Ja, dan vraagt u, als je er nou bij gaat staan, wat had je nou gezien? Ja. Kijk, ik ben een, ook een modern mens die natuurlijk met de wetenschappen aankomt dragen... en dan valt de woord dus epilepsie misschien als een mm -hmm. ja. medische verklaring. Ja. Ja. Dat laat ik ook staan. Maar de kern van mij is inderdaad dat hij komt uit een magisch, mythische wereld... En die sluit aan bij mijn wandelingen en wat ik daarin ontdekte ja. uit dat verre oerverleden. En wat u dan eigenlijk zegt is die, die overgrootvader van me, dat was een christen, maar die had ook nog sporen, droeg die in zich van dat mythologisch denken van dat heidendom. Dat vind ik, ja, dat wordt wel door anderen bestreden. Dat ik, uh, ik zo terug ga, dat moet ik dan maar aantonen. Maar ik ben er vast van overtuigd dat ik hier te maken heb met oeroude wortels. Met het heidendom, wat ik dus zelf ook opnieuw ontdekte. Ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk om dat vast te stellen? Nou, omdat als je van het christendom uitgaat... en het christendom uh, neemt zonder de Joodse input... Jezus, de evangelie... en zonder de heidense background, de heidense achtergrond... dan is het christendom, excuse dat ik het zo zeg, zo plat als een dubbeltje. Het gaat om de dimensies in het christendom, de, de, de opvulling, de verrijking... van als christen ben ik altijd in gesprek met de Jood. Want daar liggen mijn geestelijke wortels, daar liggen mijn bijbelse wortels. Maar ik ben ook altijd in gesprek met mijn afkomst. Want het doet daartoe waar de God van Israël zich aandient... in welk deel van de wereld... Daarbij sluit je blijkbaar aan bij de cultuur die er is. In Afrika is dat anders dan op de Veluwe. Dus de geest van God kruipt in de huid van het Veluze geslacht... spreekt de dialect, kruipt in een cultuur... komt zo dichtbij dat het inderdaad in je ziel komt en zegt... ik kom je iets nieuws vertellen. Ja. En kruipt er dan ook weer uit na verloop van tijd. Want we leven in deze tijd dat... Maar ook mensen nu luisteren en zullen zeggen van ja... het christendom, dat ligt toch achter ons? Ik heb vanmorgen een stelling. Het christendom ligt veel meer voor ons dan achter ons. Kijk, wij hebben natuurlijk... Uh, u raakt het nu aan, kerkverlating en statistieken en zo. En ja. Daar word je allemaal heel verdrietig van... want dat is natuurlijk niet uh, waar je op hoopt. Ik denk, en dan ben ik ook steeds sterker gaan geloven... het christendom komt binnen... Als iets nieuws. Kijk, als je bijvoorbeeld een oude stam hebt, zoals bij de Saksen, die stam die moet een balans zijn. Die harmonie is, is belangrijk om te overleven. Komt er iets nieuws binnen, dan dreigt de hele zaak te kantelen. Dus je weert het nieuwe af. Ja. Dat proces is nog steeds aan de gang na duizend jaar. En het zou best kunnen zijn... dat het christendom nog veel meer aan begin staat... dan dat we het al gehad hebben. Dus dat in de Europese cultuur... Ik zeg, we hebben, als we die kans nog krijgen. Het is altijd onder het voorbehoud mm -hmm. van, mij, van de verwondering. Van de afhankelijkheid. Ik geloof in, in, in de leiding hè, van de God van Israël in, in zijn eigen wereld. Maar als we die kans nog krijgen. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Waarin, ja, dat kan vanmorgen niet uh, ongenoemd blijven. Waarin zes uh, miljoen Joden zijn vermoord. Als we de kans nog krijgen. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het christendom... zoals het oorspronkelijk bedoeld is... veel meer nog voor ons ligt... dan dat het in de geschiedenis achter de zon is verdwenen. Ja. En dan bedoel ik dat het evangelie van Jezus... dat het evangelie ten diepste inhoudt... dat wij als heidenen kennis maken met de God van Israël. Die verre, die vreemde God... die we niet in ons pakket hadden van huis uit... tussen de goden, die zich daarvan onderscheidt. Ik denk dan van meneer Vreekamp, de wens is de vader van uw gedachten. Ik zie een tendens dat mensen juist hunkeren weer naar hoe het vroeger ging. Kijk naar Boris van der Ham, die afgelopen week vlak voordat kerst was... een pleidooi schreef in NEC Handelsblad dat wij met kerst de zonnewende weer moesten gaan vieren. Dus terug naar de oerreligie. Ja, hij mag de pleidooi voeren, maar we doen het gewoon elk winter. Het kerstfeest is een poging om dat zonnewende feest te kerstenen. Maar ja, dat is mislukt. Dat kun je, je rustig vaststellen. Wat is mislukt? Het kerstfeest. Als christelijke invulling van het heidense midwinterfeest. Dat is zo sterk. Dat is zo oer. Die zon die hangt vier dagen stil. Hè, het solstitium. En dan moet je die weer op gang zien te brengen. Richting lente. Mm -hmm. En dat is het joelfeest. Juul, dat staat waarschijnlijk voor rat. Je moet het rat van die zon... En ik voel dat. Die zon die staat stil. Ja. Vanmorgen door de duisternis hier naartoe. Zon... Red je het wel, ga je weer met ons naar de lente. Ja. Dus zo gek is het niet, dat idee van Boris van der Ham? Nee, het is helemaal niet gek. Maar het is, het is laat ik zeggen, wat we, wat we dus elk jaar doen. Ook christenen. Kijk, ja. kerstfeest midden in de zomer, dat slaat nergens op. Dus het hoort bij die donkere winter nog. Ja. Maar hoor ik nou goed dat u zegt, ik zou het eigenlijk beide willen uh, overeind houden. Dus u als dominee zegt, met kerst vier je aan de ene kant de geboorte van het kinderke Jezus. En aan de andere kant moet je ook ervan bewust zijn dat kerst ook het moment is dat de zon uh, zich het minst laat zien. Maar dat we erop mogen vertrouwen dat hij weer terugkomt in de lente. Ja, dat laatste is natuurlijk gewoon de natuur om ons heen. Hè? Die donkere winter, die Europese winternacht. En, en het kinderke Jezus is dus niet geboren op 25 december. We weten niet wanneer het geboren is. Dus dat is erbij gesleept. Die datum in elk geval is erbij gesleept. Hm. En dus uh, moet je dat gewoon goed uit elkaar houden. Wat doe je met kerst? Je vierde met winterfeest. En als je het doet, moet je het goed doen. Met alles erop en eran. Maar het kinderke Jezus heeft daar niks mee te maken. Zo. P Preekt u wel gewoon over, over het kinderke Jezus met kerst? Of, of bent u dan ook iemand die dat dan negeert? Nee, maar ik haal dat gesprek van ons nu haal ja. ik er wel bij. Ja. Het wel uitgelegd worden. Oké. Okay. Nou, interessant. We gaan er zo even doorpraten. Hier, het is uh, bijna half acht en dan is het tijd voor een overzicht van het actuele nieuws. Vandaag gelezen door Freddy van Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft een brief geschreven aan Paus Franciscus. Daarin spreekt hij zijn waardering uit voor de kerstboodschap van de paus...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 Duizenden mensen proberen weg te komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vooral moslims vanwege het geweld tussen christelijke en islamitische milities. Het geweld houdt aan, ondanks de Franse vredestroepen die er zijn. Deze maand zijn alleen in de hoofdstad Bangui al meer dan duizend doden gevallen. Volgens de VN zijn deze maand 800.000 mensen op de vlucht. Een passagier die wordt verdacht van het stichten van brand... op de veerboot tussen Newcastle en IJmuiden... is door de staf van het schip in behechtenis genomen meldt de BBC. De brand duurde maar kort. Zes bemanningsleden en een passagier die rook hebben ingeademd... zijn met helikopters naar een ziekenhuis gebracht. Het schip is na de brand teruggekeerd naar Newcastle. En in Wolvenga hebben onbekenden een geldautomaat opgeblazen bij een supermarkt. De gevel van het gebouw is beschadigd. En de omgeving is door de politie afgezet. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak aan de markt. En het weer, er is geregeld zon. Alleen in het noordelijk kustgebied nog een bui mogelijk. En het wordt een graad of zeven. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, goedemorgen, als u net inschakelt, eh, fijn dat u luistert naar de laatste aflevering van dit is de zondag. Want eh, we stoppen ermee op dit tijdstip. Maar eh, dit is de zondag blijft voor een deel. Eh, komt terug tussen 6 en 7 avonds. Ook op zondag. Maar eh, voor nu. Uh, hier voerden we een gesprek met dominee Henk Vreekamp... schrijver van drie dikke boeken die ik hier voor me op tafel heb liggen... waarin hij verslag doet van zijn wandeltochten over de Veluwe... en waarin hij op zoek ging naar sporen van zijn voorvaderen... en heidense en joodse sporen. En uh, voor het nieuws spraken we over het zonnewendefeest. Een van oorsprong heidens heidensritueel, een overgangsritueel, kun je zeggen. Vanuit, zeg maar, die, die, uh, dat heidendom zijn er meer overgangsrituelen. Die behoefte aan overgangsrituelen, waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? We staan weer voor zo'n overgangsritueel, hè? oud en nieuw. Maar zit dat, zit dat diep in ons? Ja, dat zit heel diep in ons. Kijk, een mens, kijk, de mens op de planeet Aarde, die ontdekt in verwondering wat voor wereld die leeft die geen KNMI heeft, die geen uh, wetenschap heeft... die dus ziet dat die zon al maar gaat zakken en zinken. En dat slaat om in pure angst, want je hebt geen garantie... dat het ook dit jaar weer goed komt. Dan moet je proberen in te leven. Hè? Dus die zon die verdwijnt. En dan moet je iets doen. Er moet ergens doorheen. En als mens voel je dat ook. Kijk, in het noorden begint de winter op 1 november... Dat heeft te maken met Halloween en, en alles wat daaromheen zit. Die datum. Dan sta je voor de grote donkere nacht. En hoe kom je daar doorheen? Je voorouders komen je te hulp. Uh, het vee waarvan je weet dat het de winter niet zal halen... Slacht je in november, slachtmaand... staat dus allemaal in die, dat kader van die dood. Komen wij er doorheen op dat dieptepunt op weg naar de lente... Nogmaals, vergeet even alle moderne instrumenten om je heen en ja. beleef het gewoon als mens op de planeet Aarde van wat gaat er nu gebeuren. En dat overgangsritueel van oud naar nieuw jaar, wij doen dat met vuurwerk, zit daar iets in van, van, van vroeger? Ik, ik heb altijd geleerd dat het is om, om, om goden te verjagen of om boze geesten te ja. verjagen. Ja, dat is de kern, dat hoor je ook wel duidelijk op straat natuurlijk. Kijk, 1 januari, dat, dat is op zich een heel verhaal. dat. dat uh, het nieuwjaar begint 1 maart natuurlijk, want september is 7e... dus dan teruggeteld is maart de eerste maand. Bewijs ook, februari plak je een dag bij als je tekort komt, dus aan het eind. Nou, een andere kalender is uh, 1 januari. En die overgang van oud naar nieuw op 1 januari... met het vuurwerken, het knallen, ja, dat is inderdaad om de geesten te verhinderen dat ze met jou meegaan... die drempel over een nieuwe jaarkring in. Zij moeten achterblijven, dus weggeschoten worden. En misschien hoor je in dat geluid... en dat vuur ook niet iets van een welkom... voor de goden van het nieuwe jaar. Dus het is duidelijk een, een, een overgang... van het ene naar het andere tijdperk. Ja, het zijn wel offers die uh, 70 miljoen euro graag elk jaar... Ja. Vindt u ze waardevol, dit soort rituelen ook, die knalrituelen? Ze zijn waardevol. Uh, omdat een mens nogmaals niet zonder rituelen kan. Ik maak even een koppeling naar, de, naar het begin van het christendom. Kijk waar het om ging, was dat die, uh, die pastoor, die priester, die dominee... dat hij de rituelen foutloos uitspreekt... De boeren en de boerinnen, te boerderij, die hadden verder alles zelf in huis. Ze hadden vlierstuik om de boerderij te beschermen. Maar als er een kind gedoopt moest worden... als er getrouwd werd en als er begraven moest worden... dan gingen ze naar de heilige plek in het midden... waar dus later de kerk kwam te staan. En dan had je de shamaan oorspronkelijk, of hoe je hem ook noemt... de heilige mens in het midden... die voor jou de rituelen foutloos uitsprak. Want dan ga je een drempel over. Dan ga je inderdaad... Uh, door de initiatie heen. De doop is natuurlijk duidelijk een doortocht door het water heen. Ja. Ja. Uh, het sterven zit erin en zo ga je naar het leven toe. Dus ze zijn waardevol. Ja. Uh, het is duidelijk, wij mensen kunnen niet zonder. Ja. En ik hoor bij u doorklinken ook de waarde van leven met seizoenen. Ja. Uh, na de vloed in de dagen van Noach... Dan Horen wij de woorden dat zomer en winter, hitte en koude, zullen niet ophouden, de seizoenen. Maar nou staat er in het Hebreeuws voor het woord ophouden, sabbat. Ze zullen geen sabbat houden. Dat wil zeggen. De week loopt uit op een sabbat. Maar de seizoenen, dat gaat door. Ja. Dat is het ritme van ons bestaan. Nou leven wij natuurlijk in een deel van de wereld. waarin we dat heel mooi meemaken. Ja. We hebben volop lente en volop herfst. We hebben dus buffers tussen winter en zomer. Wij glijden van het een in het ander via de lente en de herfst. Vivaldi, ze vier seizoenen. Uh, de lente en de herfst die staan in majeur... en de zomer en de winter in mineur. Het is net alsof je wil zeggen... kijk, dit zijn de, dit zijn de grote tegenstijden. Ja, ja. En ja. op IJsland is bijvoorbeeld alleen maar zomer en winter. Ja. Daar botst het lijnrecht op elkaar leven en dood. Wij leven in een deel waarin dus een overgang is. En die seizoenen, die dragen ons. Dat, dat, dat vind je ook terug in je eigen leven. De, de wintertijd, de zomertijd en ertussen. Zoals de dag en de nacht. We hebben de schemering, de ochtendschemering, de lente. De avondschemering, de herfst. Maar het mooie, en dat is inderdaad een bijbelse opmaat van het verhaal... Het mooie is dat het jaar begint in de herfst. De nieuwe dag begint met de avondschemering. Wanneer wij zeggen, help, het wordt donker. Ik kom die winter niet door. Of help, het wordt avond en die nacht zie ik voor me. Dan zegt de God van Israël... Rustig maar, ik laat op dat moment, als jij bang wordt... de nieuwe dag beginnen en het nieuwe jaar beginnen. Het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah, is in het najaar. Juist als de zomer kantelt naar de winter verklaart God, en dit is het nieuwe begin. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Het refreinvergeten is één eerste avond. En dan de ochtend, dat heb ik trouwens ook euh, meegekregen... in mijn opvoeding op de Veluwse boerderij. Op zaterdagmiddag werd het erf geharkt, oh ja. ik moest vegen. Ja. En dan viel inderdaad, ik zie het zo voor me, de koeien half in de mist. En alles was tot rust gekomen als opmaat voor de zondag. Die begint niet om twaalf uur s'nacht. Die begint wanneer de schemering, schemering valt van de avond. Als het grind geharkt is. Mooi, hè? Prachtig. Ja. Grindhark op zondag. Voor de zondag. Ja, voor de dus op zondag niet. Het is uh, tijd voor een uh, cadeautje voor u. Want onze dichter bij de zondag... die heeft speciaal voor u uh, Henk Vreekamp een gedicht gemaakt. En uh, die komt vandaag van Paul Borgreven. Een gedicht voor Henk Vreekamp. Vala's Voorzegging Uit het duister trad een man in een grijze kap gehuld, die niet meer zei dan, spreek. En zij sprak, het laatste licht laat een schaduw achter. Het verleden leeft, haar stem lispelt zachter. Nergens schreeuwt zij nog, nooit liet zij zich beschaven naar een naamloos niets. De nacht is overgaven. Zolang de dag duurt draait Gods molen... om de dreigende donder in donker verscholen. Toen deed de man zijn masker af. bracht haar mond tot zwijgen uit de macht die had gemaakt... dat nacht de maan moest krijgen. Kijk, in de stijl van Henk Frekant met mooie mythologische verwijzingen... En de overgang van dag en nacht en van seizoenen. Dit, dit, dit komt van heel ver van heel diep. En het resoneert in mijn ziel. Het resoneert in ja, mijn ja, ziel. Ja, ja, wat ja. prachtig gezegd. Ja. En wat resoneert er? De klanken, de verwoordingen. Zonder dat je meteen rationeel het begrijpt. En dat wil je ook niet. Maar het wordt opgeroepen. Iets van de verwonderingen. De verwondering is het eerste en het beste. Van als je niet meer verwondert, dan leef je niet echt meer. Dus, en dat hoor ik. En in deze wereld komt dan iets nieuws binnen. Ja, mooi. Het was in de Edda-stijl geschreven. Ja. De Edda is het mythologisch boek wat in IJsland zijn oorsprong heeft. U heeft hier ook een boekje liggen met Veluwse zagen. Is dit een soort variant op, op die Edda-stijl? Veluwse zagen met een, met een, <klaar> een, een, een boom met een, een soort vee erin. Is, is ja, die ja. een variant erop? Ja, dat is een variant. De Edda, dat is dan even een stukje kennis en wetenschap... Wat, we vinden, wat er echt bij hoort, vind ik, bij dit hele verhaal. Want je gaat ook in de boeken zoeken. De Edda is op IJsland opgeschreven. Er zijn er twee. In de Snorri Sturluson. Die schreef een handboek voor jonge dichters. Hij was al christen geworden... IJsland werd in het jaar duizend euh, het christendom aanvaard... maar hij vond het blijkbaar belangrijk dat die oude goden- en heldenliederen... niet verloren gingen. Kijk, dan heb je een voorbeeld van het christendom komt binnen... maar tegelijk blijft ook die oude cultuur meegaan. Die eindeloze winteravond op IJsland. Hè, daar worden de verhalen doorverteld rond het vuur. En je hebt de zogenoemde poëtische Edda, die is het meest bekend. Daar staan de oude goden- en heldenliederen in... Het eerste gedicht, de oude wijze zien Hoe is alles begonnen? Hoe loopt alles af? Dat willen mensen weten. Wie ben ik nu? En dan heb je de Veluwse zagen. Die zijn er een vertaling van. En dat is prachtig. Die vertalen het naar de Veluwe toe. Het Uddlemeer ontstaan door de hamerworm van Thor. U wees net op de voorkant van de Veluwse aan die vee. In die holle boom. Dat is de witte juffer in de holle boom bij Hoogsoeren. Een van de drie Schikgodinnen, de Nornen. Die over het lot beschikken. En ze spint, dus ze spint de levensdraad. Dat is de titel van het eerste boek Zwijgen bij volle maan. Dat is van haar afkomstig, diep in het heidens schat begraven ligt. Een schat, wie hem bij volle maan weet uit te spitten... en daarmee zwijgen kan, zal hem bezitten. En ook nu zegt u het weer van... het gaat er mij niet om of dat waar is of niet waar is. Het gaat erom dat dit verhaal gewoon binnenkomt. Ja. Uh, Daarvoor heb ik het woord meegekregen, het woord verbeelding. Kijk, a, ik zeg het nog maar een keer, ik ben wetenschapper... ik ben ook een beta, ik wil het precies weten. Ja. Het moet kloppen, alle jaartallen, alle gewichten moet kloppen. En als het klopt, op grond daarvan, krijgt de verbeelding ruimte. Uh, ik zeg liever niet fantasie, want dat heeft een beetje een bijklank van zweven. Nee, de verbeeldingskracht... Die wordt opgeroepen. Je ziet het voor je. Dat zijn overigens ook voor mij de Bijbelverhalen. Die roepen op. Genesis 1, dat immense van de miljarden jaren van de wetenschap... dat wordt nu in de verbeelding verteld... als God die mij als kind op zijn arm neemt en zegt... kijk eens wat ik heb gemaakt in het ritme van zes dagen... het opduit op de Sabbat, zodat ik met mijn kleine mensenverstand... in mijn verbeelding het voor me zie... En dat is waarheid. Ja, en dus zo hielpen ook die zagen de mensen van toen vat te krijgen op de werkelijkheid. Juist, dat is het precies. Wat moesten ze anders? Het meer als voorbeeld is ontstaan uit de ijstijd. Dat is de wetenschappelijke respons. Maar dat wisten mijn voorouders niet. Dus die zagen daar een meer op 24 meter boven de zeespiegel. Hoe komt dat hier? En zo kwam het verhaal van Thor, Donar, de dondergod... die de draak, de wereldslang, uh, wil... Uh, verslaan en zijn hamerslingen. Nou, dat is het Ullemeer. Ja. Een verhaal. En wat heb ik daar als mens van nu aan? Alles. Kijk, de, de, als mens van nu... zonder verbeelding, zeker... in deze tijd van... Uh, van het rationele, van het... natuurlijk de hele digitale wereld... en zo. De menselijke verbeelding... het hart, wat zijn redenen heeft... Hè, die het verstand niet kent... broodnodig. Om die oude mythologie te begrijpen... Maar allereerst ook, zeg ik nu, om de Bijbel te begrijpen. Om de taal van de Bijbel te begrijpen. De poëzie van de psalmen. De, uh, de Bijbel is een boek van verhalen. Die willen worden voorgelezen, die willen worden gehoord. Die roepen op. En zijn wij als moderne mensen verbeeldingskracht aan het kwijtraken? Nou, gelukkig niet. Dan zou de wereld echt sterven uh, in, in alle opzichten. Nou ja, radio is ook verbeelding. Radio is verbeelding. Ja. ja. Ik heb als kind natuurlijk zelf het eerste radiootje gebouwd en de hoorspelen. Dat is de basis van je verbeelding. Ja. Daar haalt televisie niet bij, want dat ja. vult het voor je in. en enfin, Ik zeg bekende dingen, maar het hoorspel, als mensen nog weten wat het is... het hoorspel Evo roept op. Die, die, die, die, die vult die wereld voor je die je voor je ziet op dat moment als je luistert. Ja. Dus dan, als ik nog even terugga naar het begin... waar we zeggen, die dominee loopt dan door dat Veluwse landschap. Dat bent u. En u zoekt daar naar die sporen. En u zoekt die verbeelding. En die verbeelding wilt u daar laten groeien. En zo wilt u ja, uh, die werkelijkheid van toen verbinden met de werkelijkheid van nu. Ja. Maar het is, het is geen doel op zich. Hè? Dat wil ik even benadrukken, die, die tocht in het verleden. Ik, ik zei het begin, hè, het Jodendom... Het heidendom en het christendom daartussen. Het jodendom beïnvloedt ons. Met jodendom bedoel ik dan vooral eerst het evangelie, Jezus, de Joodse apostelen. In mijn laatste boek, als Vrij zich laat zien, zijn het de twaalf apostelen... die de heidense vrijheid het christelijk geloof uitleggen. Het heidendom is geen doel in, op zich. Het is dat in die wereld hè, die vreemde God van Israël binnenkomt. Anders gezegd, de geest van Pinksteren gaat in de vier windstreken komt op de Veluwe, 2e helft 8e eeuw, Lutger, Lebuinus, En Lebuinus moet de taal van de Saxe spreken. Hij moet in de huid kruipen van het heilendom. En zo, kijk, ik raak nu ontroerd, hè, want dit, dit voel ik nu ook lichamelijk... en, en, en in mijn lichaam en mijn geest... de echte diepste verwondering dat die vreemde God van Israël ook naar mijn voorgeslacht en naar mij toekomt. En dus inderdaad in mijn bestaande cultuur kruipt... en van binnenuit zegt... ja wat heeft Lebuïnes nou als eerste gezegd tegen mijn voorouders? Ik vroeg het aan een bevriende dichter. Hm. Nou zegt hij, misschien heeft hij wel gezegd. Ik kom jullie vertellen dat je niet meer bang hoeft te zijn in het donker. Ja. Als ik straks zeg, Jezus heeft niet met kerstfeest te maken... vijnd in december. En dan bedoel ik, Christus is wel degelijk het licht der wereld... Maar het heeft met het Lofuttefeest van Israël te maken. Dat is weer een ander verhaal. Ik bedoel, dan ga ik door. Want hij is wel degelijk het licht der wereld. Hij is transparant tot op de God van Israël. Maar dat hij binnenkomt op deze manier... het dialect spreekt wat ik uh, van mijn vader en moeder geleerd heb. Ja, dichter op de huid kan het niet. Dieper in de ziel kan het niet. We vragen aan onze gasten ook altijd om een uh, fotootje mee te nemen... van iemand die ze bewonderen of waar ze eh, door geïnspireerd raken. Heeft u iemand waarvan u zegt... Van, nou, dat is, dat is een man of vrouw waar ik, eh, waar ik in dit opzicht veel aan heb? Ja, twee, twee staan er voorop. Allereerst eh, Mario, Marjoleen Arine van den Berg. De vrouw die ik nu al bijna 50 jaar ken. En wij trekken samen op. Zij is de eerste inspirator van mijn leven zonder haar wijsheid en inzicht en ook mij tot de orde roepen... was dit allemaal niet gebeurd. Ja. En zij deelt ook deze passie van u? Zij deelt deze passie, hoewel ze wat het heilendom betreft... maar dan moet u haar zelf vragen... Uh, misschien iets minder gepassioneerd is dan ik. Zij is dus echt helemaal weg van de God van Israël. En... Maar dat heb ik ook, dus we delen het en ja. we praten hierover. Uh, dan noem ik uh, wat de velu betreft... Een vriend Louis Franje. Verbonden aan de Jacob Gazebek stichting Oh, ja, die ken ik. Uh, ja, hij is de ja. achterkleinzoon of een kleinzoon van Dominique Franje, de bekende charismatische voorganger van de de gemeente in Barneveld in de tijd. En hij is de natuurmens. Hij kent de Veluwe, hij kent de dieren, hij kent het land. Dat is zijn passie. En wij hebben elkaar ontmoet sinds jaren dag. En we trekken dan ook samen op hierin. En hij is verhalen vertellen. Want ik ken hem omdat ik ooit een keer voor mijn werk met hem op pad was. En ik me herinner dat hij zo boeiend kon vertellen over kabouters. Dat ik er bijna ging geloven. Bijna? Ja, bijna. Heb je ze gezien? Nou, het, <lacht> als ik, het werd natuurlijk schemer en donker. En dan, ja, dan, dan, dan komt de verbeelding natuurlijk om de hoek. Maar hij kon het zo mooi vertellen. zo pakkend vertellen. Dat je ze bijna zag lopen, Ja. ja. Oké, okay, houd het op bijna, maar zijn, zijn verhaal roept het op. Hij is verhalen ja. En je ziet hoe kinderen aan zijn lippen hangen en ja. mensen. Dus hij roept het op. Eh, het komt van binnenuit. Maar hij weet ook heel veel van die natuur. Dat, dat, dat, heb je het weer, hè? Je weet het. En op die basis van het kennen heeft de verbeelding dan alle ruimte. Ja. En wat me opviel is dat mensen daar heel veel belangstelling voor hebben. Want die wandelingen van hem trekken veel publiek. Mensen ja. vinden het heel boeiend. Dus mensen dan... staan daar op een of andere manier open voor. Zoals mensen in deze tijd minder open staan voor de boodschap van wat u dan noemt de God van Israël. Zo staan mensen wel heel erg open voor die oude verhalen... en die witte wieven en noem maar op. Ja, dat is, het is verdrongen. Verdringing is slecht. De kerk heeft onder andere daar natuurlijk een bijdrage aan geleverd. Zeggen dat mag niet, we verdringen. het. Maar die verdringing komt onroepelijk nu naar boven. In deze tijd, zei dat al, de kerk kerkbanken worden leger, maar de pelgrimagetochten worden voller. Hè? Ja. Dus de, de mensen gaan naar buiten. Dat is bij mij dus ook gebeurd. En je herontdekt. Het, uh, het geeft je een ruimte. Je mag het nu horen. Alleen, ik blijf dus zeggen... mensen, ga door, ga door, ga door. Blijf niet in het heilendom op zich steken. Maar zie het opnieuw als een persoonlijke route. Van je staat weer aan het begin... Hoe was dat christendom ook alweer bedoeld? Oh ja, uh, dat waren we in al die ingewikkeldheid eigenlijk kwijt. Wat was nou het begin? Ik kom jullie vertellen: je hoeft niet bang te zijn in het donker. En dan gaat het boek open, het evangelie gaat open, het Oude Testament met name gaat open. Dus blijf niet staan bij die wandeltochten, maar ga, ga door en zie het als een opmaat, als een nieuwe initiatie, om zo te zeggen. Maar voor heel veel mensen is niet, klinkt dat niet logisch. Want eh, zeg maar het, het houden van de natuur... of het geloven in de natuur... of natuurreligie beleiden, of hoe je het ook noemt... Ja, dat is interessant, dat vinden mensen interessant. Eh, maar de stap die u nu beschrijft... Ja, die is, ligt niet voor de hand dat je die maakt. Nou ja, dan ligt die niet voor de hand... maar dat is juist dan interessant en boeiend en uitdagend. Want ik vind dus van wel. Ik vind dat die wel voor de hand ligt. Gezien onze geschiedenis en cultuur... Kijk, de God van de Bijbel is ook de God van de natuur, schepper van hemel en aarde. Dus je ontmoet de kant van God in het werk van zijn handen. Wauw, verwondering. Hè? De vrezen des heren, het woord waarop ik gepromoveerd ben, dat is mijn levenswoord. Ik zeg dat verwondering. En dat, dat gaat door. Hè? Dus vanuit die wandeling in de natuur ga je het gezicht zoeken van degene die dit gemaakt heeft. En dan gaat de Bijbel open, gaat het boek open. Dus als u het zo zegt, dan bent u ook niet heel bezorgd... over wat zich nu voltrekt aan kerkverlating. En, uh, de, de laatste cijfers van het Centraal Bureau Statistiek... Uh, waren 55 van de Nederlanders, noemt zich nog godsdienstig. En van hen bezoekt, uh, ik geloof, één op de drie... tenminste één keer in de maand de ja, kerk. Ja, ik ben natuurlijk wel bezorgd om heel veel dingen... Uh, kerkmuziek die zomaar verloren dreigt te gaan... Bach die zomaar achter de horizon dreigt te verdwijnen. Natuurlijk ben ik er bezorgd over, ja. want je kunt het niet zomaar terugkrijgen. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, dingen die hun tijd hebben gehad... structuren die hun tijd hebben gehad, mag je niet langer in stand houden. Het is ook de overgave, de openheid, de verwondering weer. Wat zal hierna komen? En daar ben ik vol van hoop over en verwachting, om dat nog wat mee te maken... dat door dat gesprek met Israël heb ik dat met name meegekregen. De God van Israël gaat zijn ongekende gang. En heel veel ligt voor ons in plaats... Van achter ons zoals wij misschien denken. Ja. Maar dat wat achter ons ligt, namelijk heel ver achter ons. Eh, waar u door gefascineerd bent. Alles wat uit het heidendom voortkomt. Dat heeft wel degelijk betekenis. Ja, ik zei al dat de dimensie. Zo laat God zich blijkbaar zien. Ja. Eh, vanuit Israël naar alle volken toe. Ook naar het Veluwse volk toe. Naar het noord europese volk. Met een hele eigen inslag een hele eigen toegangspoort, om zo te zeggen. Van Nu kom ik bij jullie. Wat voor taal spreken jullie? Wat zijn jullie goden? Hoe leef je? Wat zijn jullie rieten? Daar kruipt hij in met zijn geest... en van binnenuit wordt het dan, als het nodig is... omgezet of in een ander licht gezet. En niet alles hoeft weg. Er zijn prachtige tradities van de heidense uh, oudheid... die we elke dag nog meenemen. Maar er komt nieuw licht over... Vanuit de God van Israël. Ja. En we hebben altijd natuurlijk de namen van onze weken nog, hè, die ons herinneren aan dat heidendom. Hebt u een goede suggestie? Woensdag, Wodensdag, Donderdag, Donderdag, Vrijdag, Vrijdag. Om dan nou gewoon Genesis 1 te zeggen. Nou, het is de, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag en uh, waarom na, na duizend jaar nog steeds die goden genoemd... dat zegt natuurlijk iets over wat er onbewust... in, in diepe laag van ons bestaan gewoon is gebleven en gewoon is meegegaan. Ja. Trouwens, de zondag geldt het ook voor, hè? Want is u, nou dan, dit ons? is de zondag. Ja. De naam zondag komt in de Bijbel niet voor. Dus u maakt nou een nieuwe start, misschien een, een, een tip. Het is de eerste dag, de dag van het licht. En zondag, dat wijst naar de zon... die jou gauw als godheid kunt vereren... En dus in dit scheppingsverhaal in Genesis 1, als die zon wordt geschapen, wordt die naam zon niet genoemd. Je zou op het idee kunnen komen om die zon te vieren. Dus zeg gewoon: Dit is de eerste dag. Voortaan tussen zes en zeven s'avonds. Kijk. Een mooie suggestie van Henk Vreekamp. En met die suggestie zijn we aan het eind gekomen van dit uur. Een uur waarin we hebben gesproken naar aanleiding van drie boeken: De Tovenaar en de Dominee, als vrijer zich laat zien en zwijgen bij volle maan. Wacht, gaat u nog de preeksel op vandaag? Ik kom vanavond om half zeven voor te gaan in Amersfoort, in de Adventkerk. De zondag van de onnozele kinderen, de onschuldige kinderen van Bethlehem. Kijk, dat is de kindermoord van Bethlehem. Ja. ja, dat was een ingrijpende gebeurtenis. Daar gaat u over preken vanavond. Nou, als u dit gesprek nog wilt naluisteren... dan bent u welkom op onze website, eo.nl slash ditisdezondag. En eh, zoals gezegd, vanaf volgende week voortaan tussen 7 en 8 uur... kunt u genieten van een extra uurtje vroege vogels. Um, vandaag Menno... Vandaag Janine. Goedemorgen, Janine. Vandaag bespreken jullie het jaar van de steenmarter, heb ik begrepen. De patrijzen ja. en de vuursalamander. Nou, onder andere inderdaad, op deze eerste dag... gaan wij weer de komende twee uur natuurreligie beleiden. In deze laatste uitzending blikken we terug en kijken we vooruit. Elke zichzelf respecterende natuurorganisatie... die kiest altijd zijn soort van het jaar. Een soort waarmee het slecht gaat, of een dier of een plant... of waar bijvoorbeeld weinig waarnemingen over bekend zijn... Uh, zoogdiervereniging had inderdaad het uh, jaar 2013 benoemd tot het jaar van de steenmarter. Maar zo hadden we bijvoorbeeld ook het jaar van de mijnspin, van de patrijs, de vuursalamander. Uh, nou, je zou je bijna als dier minder bedeeld uh, voelen als 2013 niet jouw jaar was. Maar we gaan ook vooruitblikken op ja, wat wordt 2014, welk dier en welke plant gaat dan centraal staan? Dat allemaal zo meteen in Vroege Vogels. Uh, ja, bedankt dat we jullie uurtje mogen overnemen. Ik uh, kan er niet meer van maken dan dat. En uh, uh, tot zometeen, tot vroeger week. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke live gesprekken. Deze lente trad hij na zeven jaar af als directeur van het Centraal Planbureau. Nu geeft hij economieles aan de Universiteit van Amsterdam en in Cambridge. Kleinzoon van een PvdA-politicus, zelf in het verleden communist. Een man die betiteld wordt als machtig en uitgesproken. De econoom Koen Teulings. Het marathoninterview. Aan het eind van het crisisjaar 2013... praat Ellen van Dalen drie uur lang over nieuwe kansen en oplossingen... en de morele aspecten van de crisis met Koen Teulings. Vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.